6 uur. Dit is Maud met het Cenojo. Het trad hard op en zette traangas en waterkanonnen in. Eerder deze week werden journalisten van een oppositiekrant en partijleden van de Koerdische HDP gearresteerd. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van propaganda voor militanten die vechten tegen de Turkse staat. Aanhangers van de HDP riepen mensen vandaag op massaal de straat op te gaan. Het boek van de zus van Willem Holleder dat vandaag verscheen is al uitverkocht. Dat meldt de uitgever die naar eigen zeggen 80.000 exemplaren had laten drukken. Verschillende boekwinkels spreken van een ongekende verkoop. In het boek vertelt Astrid Holleder over haar jeugd, de gewelddadige familie en het leven met haar oudste broer Willem. Die staat terecht voor zes moorden. Astrid noemt het boek een testament omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Om iets te doen aan het tekort aan geneesmiddelen bij apotheken heeft het CDA een actieplan gepresenteerd. Bij medicijnen waarvoor geen goed alternatief middel is... zouden zorgverzekeraars en fabrikanten... bindende afspraken moeten maken over de voorraden. Het CDA wil dat de groothandel en farmaceuten... flinke boetes moeten krijgen als ze nee verkopen. Tennisser Andy Murray is de nieuwe nummer één van de wereld. De Brit passeert daarmee Novak Djokovic uit Servië... die de afgelopen twee jaar lijst aanvoerder was... Djokovic werd gisteren in de kwartfinales van het toernooi van Parijs uitgeschakeld. Murray staat nu op nummer 1 omdat de Canadese tennisser Milos Raonic zich geblesseerd had afgemeld voor de halve finale van het toernooi in Parijs. Het weer vanavond en vannacht kan vooral aan de kust nog een bui vallen. Land in maart meest droog bij minima van een graad of 5. Ook morgen aan de kust nog kans op regen. Het wordt zo'n 8 graden. Vanaf maandag kouder met s'nachts lichte vorst. En dit was het.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 Ik zou zeggen allemaal, uh, welkom bij het tweede uur van entertainer for you hier bij ZFM. Op die 106.9, 104.5, op de kabel en 24 uur natuurlijk uh, ja, op de tv-tekst. Dit is uh, Love Has The Power van Toto natuurlijk. Ik zou zeggen, blijf natuurlijk lekker luisteren. We gaan zo uh, contact opnemen met, uh, met, uh, met uh, ja, Frank Galan. Frank dus we gaan eventjes naar onze zuidenbuur Frank En eh, ja, daar gaan we nu even een plaatje van draaien. MUZIEK Que y no vuelvas nunca más, que tú, que tú, que sí, que sí, que tú, si tú te vas, te quedarás sola solita. Que sí, que sí, que no, porque te vas, ¿a dónde irás estás roquita? Que sí, que sí, que tú no cambiarás. Deseo que al fin encuentres la luz, la luz del camino. No quiero sufrir y quiero poder vivir muy feliz. Kijk, even luisteren en uh, luister of die stiekem mee zit te zingen, Frank. Ik heb stiekem inderdaad uh, zitten meezingen. Kan? Ja. Oké. Okay. <laughs> okay. Hé hey Frank, ik zou zeggen een hele goede avond. Jullie ook, Fred, een goede avond in Ja. Hey Frank, uh, ja. We hebben een, uh, een, een, een single, tenminste, je hebt een single uitgebracht samen met je vrouw. Klopt. En je bent er maar eenmaal voor mij. Ja, precies. Frank, hoe is dat uh, eigenlijk een beetje uh, tot stand gekomen? Is dat uh, aan, de, aan de hand van uh, hetgeen wat uh, even kijken, in 2013 gebeurd is? Nee, we hebben eigenlijk al samen een aantal duetten opgenomen in, uh, in Duitsland een jaar of zeven, acht geleden. Ja. Een duitsland wet Ik schenk die Mijn liebe. En dan is er. Um, uh, eerst een cappuccino, dan een beetje vino gekomen. Ja, die, dan, die, die uh, hebben we allemaal, ja. als we kunnen kijken op uh, YouTube, en, dan uh, vinden we ze allemaal. Uh, deze tekst eigenlijk, je bent er maar eenmaal voor mij. Ja. Dat heeft te maken met uh, een partner die je hebt. Hè. Die, kan, die kan wegvallen, die kan uh, ongeneeslijk ziek zijn, die ja. kan problemen hebben. Ja. Dus je bent onvervangbaar, daar gaat eigenlijk de tekst over. En ik vond het heel passend, ook na de gezondheidsproblemen van Christel. Ja, dat, <coughs> dat hebben we allemaal kunnen het, lezen. Uh, ja. ja, dat we het duet hebben opgenomen. En um, ik moet zeggen, het lied heeft enorm veel impact gehad, zowel in, in België als in Nederland. Ja. Het is ook een, um, een, een duet dat eigenlijk ten allen tijden kan gedraaid worden. Heel veel mensen herkennen er ook zichzelf in. Ja. Van kijk, het leven is kort. We moeten als je van iemand houdt um, daar ook voor gaan, want het is zo voorbij. Ja, je, je moet, in de, moet uh, inderdaad van genieten. inderdaad. Ja, en de persoon die dan bij je is, is in principe onvervangbaar, omdat je... Ja, je kent elkaar door en door en de meeste mensen blijven dan ook alleen als, het, uh, als iemand komt weg te vallen, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja, dat is uh, heel herkenbaar inderdaad. Ja. Hey, uh, ja, Christel die zit nog uh, in Spanje. Ja, ik ben speciaal overgevlogen. ik heb net een optreden afgerond. Ik ben net klaar van kwart voor zes ja. in, in België, dus ik ben sinds uh, gisteren, gisteren nacht eigenlijk terug hier bij, bij ons thuis in België. En uh, ja, klopt, Christel komt uh, terug eind volgende week. Ah, oké. Okay. Ja, zij, zij is daar aan het optreden of ze is uh, vakantie aan het houden? Dus nu uh, is bij ons vakantie in België, dus de kinderen zijn ook daar. Dus... Ah, oké. Okay. Ja, die zijn inmiddels ook alweer uh, op leeftijd, denk ik. Ja, die zijn 18, <laughs> 19. Dus uh, die vinden het ook wel gezellig om, uh, om allemaal samen te zijn. Want die weet, ja. we zijn heel veel op pad, we zijn heel veel weg. En dan is het toch wel eens fijn als je, als je allemaal samen kan zijn als één familie. Ja, inderdaad. Ergens waar niemand jou herkent of, of kent. Nou ja, ik denk dat het in jouw geval moeilijk wordt in Spanje, denk ik. Of uh, <laughs> valt ja, het mee? <laughs> het probleem is, de, de Vlaamse artiesten, die hebben allemaal toch een beetje Spanje ontdekt. Ja. En die komen toch um, stapsgewijs één voor één naar ginder, merk ik. Maar goed, het is een andere kwestie. Je, je, je ontmoet elkaar in andere omstandigheden. Het is ook een, een totaal andere sfeer, hè? Ja, ja. Een hele andere mentaliteit inderdaad in de sfeer. En ja, mensen ja, zijn gewoon anders als, als ja. hier in Nederland en België natuurlijk. Ja, absoluut. Niet, niet dat we daar uh, allemaal uh, boze mensen op straat lopen. Nee, zeker niet. Kijk, Spanje is natuurlijk, je weet, ik ben een Spaanstalig artiest altijd geweest. Ja, ja, ja tenminste, hier, hier in Nederland besta je bekend ja. als de Belgische Julio Iglesias natuurlijk. Ja. Het is ook allemaal in Nederland begonnen in 1995. Ja. Met uh, mijn, eerste, mijn eerste debuutalbum Passionis, Spaans talig dan. Ja. En iedereen vroeg zich af van, ja, wie is die Spaanse zanger, terwijl ik eigenlijk een, een echte Belg was. Zonder Spaanse roots, ik heb absoluut geen enkele binding met, uh, toch niet familiaal met, met Spanje, nee. maar ik vond, uh, ja de muziek van Julio Iglesias is altijd heel mooi om van daaruit een, een carrière op te starten en die muziek is steeds gebleven, nu nog. Ja. ja dat... En zodoende is Spanje een beetje een tweede thuishaven geworden. Ja, nou ja, ik bedoel, het weer is er sowieso beter als hier. <laughs> Mag ik wel zeggen, het is nu, het is nu lente in, in Spanje, dus als ja. je hier komt, dan kom je meteen in het uh, frisse water, zal ik maar zeggen. Ja, ik, ik weet niet hoe het nu uh, momenteel in België is, maar hier in Nederland is het uh, vrij koud. En ja. zeker hier... Uh... Het hangt er vanaf waar je zit met de studio, maar als op noord Nederland is het al wel koud, dan denk ik. Ja, wij zitten uh, inderdaad in het noorden, in, uh, ja, langs de kust. Dus uh, ik, ik zit hier net, uh, nou ja, wat zal het zijn, een meter of vijftien uh, van zeven uh, dan? Oh, prachtig. Ja, dus. <laughs> mooi vergezicht. Ja, toch? Mm, absoluut. Hey, uh, ja, heb je nog iets uh, in de planning staan na uh, dit nummer van Jij bent er maar eenmaal voor mij? Of, of is ik dit, heb dit het uh, een, voorlopig? Uh, ik heb zelf een single um, gehad de volledige zomer. Eigenlijk was het een zomersingle, want die is net sinds vorige week helemaal weg. Ja? Dus die single heeft een paar maanden langer gedraaid dan, uh, dan gepland. Okay. De titel was ook... Op reis naar de zomer. Ik heb er een Spaanstalige versie van gemaakt en een Nederlandstalige versie. Oké. Okay. Maar de toekomst, ja, richting Kerstmis doe ik niks. We hebben geen, uh, bewust geen Kerstsongs opgenomen, want dat heb ik nog nooit gedaan eigenlijk. Misschien een idee voor volgend jaar. Ja. Nou ja, wie nou, er komt weet. Sowieso um, er komt een nieuw duet met Christel. Een, um, een vrolijke Zuiderse song dan ditmaal. Een, een meezinger. Een, ja. een, dat iedereen kan meebrullen. Ja. Een Hoe beetje, ook... een beetje ja, up tempo of? Ja, absoluut. Ja. Ja? Meer dan uptempo tempo eigenlijk. Oké. Okay echt commercieel uh, iedereen uh, kan dit perfect meezingen ja. en dan richting 2017 uh, de, proberen we een, een, een aantal nieuwe singles uh, in, te, in te lassen uh, we, dat doen we al jaren zo het is ja. een beetje moeilijk vandaag de dag om een album, om een album op te nemen ja, maar daar wou ik net vragen, van de, van, ga je nog een album opnemen? Of? ja, ik denk de meeste mensen houden van nieuw werk dus als je vier, vijf singles per jaar kan doen dan zijn alle mensen tevreden als er een album van komt, ook goed. Maar je weet, de muziekindustrie ligt vandaag de dag moeilijk. Ja, is, uh, heel moeilijk. Zowel ja. voor de artiesten als voor de verkopers zelf. Ja. Dus het is niet meer zoals vroeger. En, uh, maar zolang we op de radio mogen komen en op televisie mogen komen, dan zijn we allemaal tevreden. Ja, de, ja, de, de radio. Ik, ik, ik merk alleen dat de, de Nederlandse artiesten heel veel naar België gaan de laatste ja, tijd. En in. Ja, en, ja en, uh, en vice versa ook. Vice versa ook uh, nou ja, ik, ik, ik merk dat het wat lastiger is. We waren ooit één land, hè, de Nederlanden. Ja. <laughs> dus uh, bij deze misschien een tip om dat binnen x aantal tijd terug te gaan doen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik vind het altijd uh, prettiger als ik dus uh, toch ook wel uh, van net uh, eventjes over de uh, ja toch ook wel wat, wat mensen tegenwoordig ja. kan uh, brengen. Ja. Hier op de radio. Het heeft te maken met, uh, te maken met de taal. Nederlands, oké, okay, Vlaams. Nederlands is Nederlands. We ja. begrijpen elkaar. Muzikaal begrijpen we elkaar ook. Ja. Dus je zoekt meteen toch een, een, een, een ruimer continent op dan, dan Vlaanderen. Vlaanderen is heel klein. Ja. Als je daar nog Nederland kan bijrekenen, dan, dan komt dat goed. Natuurlijk, ik, ik zing graag Spaansstalig. En Nederlands was Nederlands liever was de eerste. Ja, ik heb uh, ook nog een Nederlandstalige uh, CD van jou. Allebei. Een hele album. Mooi. Ja, ja die. Uh... Ja, die staat nog, uh, nog bij mij in het rek. Ja, ik vind, er staan nog wat leuke battles, ballads op, die, uh, die ik prachtig vind. Dus... Het is fijn dat die oude songs uh, alsnog blijven gedraaid worden. Ja. Nou ja, de nummer waar je net uh, toevallig over had in 1995, uh, waar je mee begon met, met Passionus. Ja, ja, ja die, die hebben we toevallig hier uh, ook staan. dus ondertussen al 21 jaar geleden. Goed. Ja, het gaat hard. En we zijn er nog, hè? En we zijn er nog, zo is het. En we genieten nog steeds uh, iedere dag... Uh, oh, zeker. Uh, en, dat is en zeker van de muziek. Ja, zeker weten. Hé hey Frank, ik ga, het, uh, ik ga het nummer draaien. En, uh, Fantastico. Ik zou zeggen, in ieder geval nog uh, heel veel geluk. En saampjes en uh, met de kids natuurlijk. En, uh, en ja. Uh, Maak jou danken voor de, voor de promotie... en de luisteraars die dan naar jou luisteren... Ja. ook bedankt. Bedankt voor het interesse. En we houden contact voor de nieuwe toekomstige producties... die krijg jij jouw kant uitgestuurd. Ja, dat doen we zeker afgesproken. Ah, oké, okay, Frank. Hey, ik zou zeggen, veel succes nog. Fijne avond, dan doen ze allemaal de groeten in het noorden. Dat gaan we doen. Hé, hey, dankjewel hè. Graag gedaan. Tot jo, tijd, da. Dag. En leed is er altijd geweest, maar jij bent er maar eenmaal voor mij. Ay más de mil besos por darnos y amores que pueden romperse, sé que a Alegrie en dolor, para mij, solamente estás tú. Ik wil je vragen of jij voor liever naast mij zal staan. Voor staan. Sé que habrá alegría y dolor. Para mí solamente estás tú. you. Frank Galan en Christel en jij bent er maar eenmaal voor mij hier bij CFM 106.9. En wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien. En zo dadelijk natuurlijk ook nog de driehoogrij van Fred Heij. Nu eerst Mike Petersen. en tokens als je naar me kijkt.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 Dat was hier dan Henk Dame. Of Henk Dame, nee, Mike Danen. Ja, ik, ik gooi die namen allemaal met Dane me, door elkaar. Kom weer bij mij. En dat allemaal van die zanger uit Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, u luistert nog steeds naar Entertainment for You. En dat allemaal uh, ja, op die 106.9. 104.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur uh, op tv-tekst. We gaan lekker verder met Henk Damen. Ja, Henk Damen. Daarnet was het Mike Dane En ik laat je gaan...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 Dan had ik beter op... 结合 Is dat is ook? Ja, ik laat je gaan van Henk Damen. En uh, ja, we gaan zo direct uh, eventjes bellen met Henk Dissel. En tot die tijd gaan we eerst uh, Marloes draaien. Marloes Oosting en er komt een andere tijd. She said Het is wel wennen. Ramon Beense hier bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, we gaan lekker de, de drie op de rij van Fred Heij doen. Ja, ik uh, probeerde Henk Dissel te, te, te bellen, maar het gaat niet lukken. Dus uh, ja, we gaan gewoon verder met de, de drie op de rij van Fred Heij. De drie op de rij van Fred Heij.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 Thank you, Faye.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 Red hij. Ja, dat waren ze dan weer. De Beaties voor Won The Beltles uit 1993. Alweer een, ja, een kleine 23 jaar geleden ongeveer. Ja. En tweede, Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. En als derde, Savage uit de jaren 80. En Goodbye. Ja, we gaan een uh, verzoekplaatje draaien. En dat verzoekplaatje wordt door Yvonne Philips aangevraagd. En ja, dan moet hij het wel doen ja, ja, ja, ja, ja Nou, weet je wat, dan pakken we een andere en doet hij ook niet Nou, we hebben een storing Elvis heeft storing Nou, weet je wat, we nemen Judy Elvis Presley en Judy hey, say. Een plaatje draaien op verzoek van uh, Victor Amoes uit, uh, uit Rente. En uh, ja, jij wilde een plaatje horen van uh, Jeffrey Kuipers. En wat je zegt, nou daar komt hij hoor.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 En deze ga ik natuurlijk gelijk afsluiten. Laat je nooit ik zou zeggen: bij ieder geval bedankt voor het luisteren. En eh, graag hoor ik u volgende week weer. Eigen... En dat allemaal tussen 5 en 7. Entertainment for you. En dat allemaal op die 106.9. Ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. Goed weekend nog. En tot voor volgende week. En groetjes. Doei.